Goedenavond, lieve mensen. Ik wil jullie weer allemaal hartelijk begroeten in mijn spiritueel praathuis, zonder zitten En ik hoop ook dat jullie hier weer een uurtje gezellig met van alles te kunnen bespreken wat er op spiritueel gebied bij jullie leeft. Maar voor ik daar natuurlijk mee ga beginnen, wil ik eerst Donner bedanken voor zijn uurtje. Ik heb er met plezier naar geluisterd, lieve Donner. Ik heb er wel aan de computer zitten werken en ik zat verbeeldelijk te als zitten luisteren. Weer nam nu mee. In je verhaal en het was iedere keer toch weer spannend, zoals jij het dan weer hebt doorvoeld en doorleefd. En het lijkt me toch wel heel erg fijn om op deze manier helemaal in je gevoel te kunnen en mee te kunnen gaan in iets wat uiteindelijk bestaan heeft en wat eigenlijk toch nog leeft bij iedereen. Maar dan wil ik natuurlijk ook iedereen van harte welkom heten die op dit moment in mijn uh, zitkamer zat, Plaats, hebben plaatsgenomen. En dat is natuurlijk onze Elisabeth. naam, lieve Elisabeth. Gezellig dat je er weer bent. Ook Graaf Heinz is van de partij. Ja, zaterdag was je net op de valreep, hè? Lieve Graaf Heinz, maar nu ben je in nu een beetje tijd. Ik zie dat onze Sunset er ook weer is. Jullie weten heeft morgenavond ook een uitzending hier op Red Radio, van 9 tot 10. En dan is ze met een shaman morgenavond. Ik weet niet wat het allemaal inhoudt. Maar ik zal kijken of ik morgenavond niks heb, dan zal ik eens luisteren morgenavond. Dan is er natuurlijk Theo, goedenavond lieve Theo. Fijn dat je er bent natuurlijk. En ook Adrie, welkom. Lieve Adrie, fijn ook dat jij al was. Je was er trouwens al, dus straks zal ik wel. Dan is er ook Kiel, goedenavond. Colinda is de dag, lieve Colinda. Ook toen mag jij natuurlijk nog bedankt. Dan ons wij lieve Liedewij, als kleine hertjes natuurlijk ik zie dat Tom er ook is. Goedenavond, lieve Tom. En ik zag het net ook even op de chat dat, uh, dat, je op dit moment, dat je een huis hebt. Dus dan zie je maar dat alles weer goed komt. Op een gegeven moment dat alles komt zoals het komen moet. Nou, dan is natuurlijk een lieve groet voor de operator en voor de En natuurlijk voor iedereen die op dit moment naar mijn programma zit te luisteren. Allemaal een hele, hele, hele goede avond. Nee, hij had nog geen, hij had geen kaartje dat was natuurlijk zo. Hij had nog geen kaartje. Ik weet niet, Adrie, je hebt de zaterdagavond was je er niet. Maar Jan's moeder is overleden. Die wordt morgen begraven of gecremeerd. Dat weet ik niet, maar dat om tien uur. Maar de moeder van Jan is vorige week donderdag overleden. Dus dan weet je dat. Mocht je het eventueel nog niet meegekregen hebben. Dus daarom ook zal ik zeggen dat je gewoon goed je eigen moet gedragen na nou, de het wordt niet anders verwacht natuurlijk. Maar ja, vorige week zijn we met de pendelen begonnen. Ik zie dat de dames Els ook binnenkomen. De dame Els, dus dat is Els natuurlijk. Goedenavond, lieve Els. Welkom natuurlijk. Maar, ik zal je eens wat vertellen, we zijn vorige week met de pendelen begonnen. En... gezegd tegen jullie dat je allemaal heel goed, goed moest gaan oefenen. Je weet hoe dat we het hebben gedaan, nee, je hoeft niet per se een echte uh, dingen te hebben, een echte uh, panel te hebben, maar je moest wel natuurlijk um, je kon iets maken waar je natuurlijk een ring, een, een moer, of een, of een naald, of een ring, of, of, een, of een paalloodje of wat het ook nog zijn, waar het een beetje iets was, wat naar beneden ging. En dan op een gegeven moment uh, de hand kan draaien. Ik heb tegen jullie al gezegd van, ja, je moet natuurlijk... Uh, ik zie dat Shobian ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Shobian. Ook je, jij welkom natuurlijk. En ik moet natuurlijk even kijken... Die blijven hangen. Ik ga daar even een andere plaat op zetten. En ik moet natuurlijk vanavond Liesbeth moet ik nog feliciteren. De Burger wil ik feliciteren, maar die is morgen jarig. Dus dan weten jullie het ook, dat die morgen jarig is. Uh, Burger, dus dan weten jullie, dat zijn de jaren die we dan hebben. Nou ja, de 21 september. Dan hebben we Showbian die jarig is. En 22 september dan is Theo -jaar. Dus dat waren we. En de zaterdag was de zoon van Kreinjaar, Dennis. Nou, Lisbeth, die ook altijd in het chat komt, die was gisteren En morgen dan is Burgerjaar. Dus moet Burger we straks nog... Mochten we... Uh, mocht je even de beelden binnenkomen, dan kunnen we die altijd nog feliciteren. Ze vast voor de dag van morgen. Dan is het natuurlijk zo, uh, inderdaad, we zijn vorige week met het panel begonnen. En Waarom hebben wij, moeten wij dat panel goed onder de knie hebben? Dat je gewoon goed moet leren te kunnen vertrouwen op het panel. Want als je dat kunt, dan kun je ook chakra healing gaan doen. En chakra healing kun je wel zeggen van, nou waar is dat goed voor? Nou, mensen kunnen zich wel dus niet lekker voelen, zonder dat ze eigenlijk uh, iets bekijken. Ze, hebben lichamelijk, zijn ze, gewoon, ze zijn gewoon gezond, en toch kunnen ze zich wel blindig voelen en gewoon niet goed. Ik voel me niet lekker, ik weet niet wat er aan de hand is. Dus ik weet gewoon niet wat er, uh, uh, wat er met, met, met, met me aan de hand is. Dan kan het zijn dat je chakras niet goed afgesteld zijn. We weten gewoon, we hebben een laag. En onze auralaag die zit om ons heen. Dat is een heel belangrijke laag. Die vangt ook heel veel op. Ik heb heel veel mensen die die auralaag kunnen zien. Ik kan alleen nog maar twee uh, dingetjes zien. Verder heb, het is een diepe constellatie, kun je er veel meer in zien. En je hebt mensen die kunnen aurafoto's maken. En dan kun je zien dat iemand een hele aura uh, kan hebben om te heen. Nou, die aura... Net zo goed als dat we poriën hebben, dat, dat we van binnenuit uh, transpireren, dus dat vochtverlies, zo hebben wij ook onze, onze uh, chakras. En de chakras die chakras zitten altijd in de buurt waar onze klieren zitten. Dus zeg maar van onze keel, zit, daar zit pijn op de klier. Dus overal zitten de, de, de chakras, die zitten overal waar ongeveer onze uh, klieren zitten. Daar zitten ook de ingangen van de chakra nou. Chakra, die zuivert, die, die, daar komen al stoffen, die giftige stoffen die in ons lichaam oplopen, doordat we ons eigenlijk heel erg druk kunnen maken, uh, dat we ons eigenlijk heel druk kunnen maken, uh, dat we heel, met heel veel negativiteit te maken hebben, dat gif, dat hoopt zich op als gif in ons lichaam en dat verlaat, kan ons lichaam verlaten door onze uh, Chakras en die chakras, daar komen het weer in onze aura terecht. Dus dan kan het wel zijn dat mensen zeggen, je, je aura is vervuild. Je hoort dat wel eens, dat de mensen zeggen, je aura is vervuild. Dat kan door de giftige gassen, door de giftige dingen die in ons lichaam zitten, die komen dan via onze chakras naar buiten. Maar ook het zuiveren, dus het is heel belangrijk dat we die aura zuiveren, want ook de zuivere krachten gaan ook, dus de zuivere uh, levensenergie die we toegediend krijgen, gaat ook via onze chakras om die binnen in ons lichaam. Dus die, die, die, die maakt ons lichaam weer van binnen uit En daarom is het altijd heel erg belangrijk dat de chakras goed afgesteld zijn. Voor ik verder ga wil ik eerst natuurlijk even Anneke, nog een hele fijne uh, goedenavond, te wensen Nou, Fjobian Heb ik al uh, een dag gezegd, ook Dani is inmiddels binnengekomen. Dag lieve Dani, fijn dat jij er bent. En dan ga ik weer verder. Nou. Hoe kun je nou de chakras hier? Die kun je op verschillende manieren natuurlijk heren. He, je hebt mensen die doen met, met um, klankschalen, proberen ze tot de chakras, tot trillingen in die chakras door te dringen. Maar je kunt de chakras op een simpele manier goed op elkaar afstemmen. Door een beetje pennen. Daarvoor was het ook heel belangrijk. Dat jullie dat pennen onder de knie gaan krijgen. Ga dadelijk nog een keer. Dat doen. Ik probeer uh, iets te zoeken. In de tussentijd. Iets met een draadje eraan. ongeveer 10 centimeter lang. Een ketting of zo. Of een draadje. En dan mag het zijn ring. Daar hebben we Jan. Goedenavond Jan. Ook jij welkom natuurlijk. Dus. Met ring, of met een ring, of met een eigen panel. Je kunt ook een moertje pakken, een beetje een moer met een draadje eraan, weet je wel, die je ergens op moet schroeven. Je kunt, een, als je een maasnaald hebt, een beetje lange maasnaald. Dus je kunt altijd uh, ergens mee pendelen. Dat hoeft niet per se een panel te zijn. He, je kunt ook zo'n pijlloodje, ik heb je in allerlei gewichten, kun je ook halen gewoon bij de viswinkel dat ze vispullen verkopen en dan kun je dan de pen, de, de, want daar maak ik de pendels af van als ik de mensen, um, um, als ik de mensen um, cursus, als ik cursus uh, doe, uh, geef, dan maak ik voor de mensen allemaal zelf een pendel voor diegenen die het er dan geen hebben, dus dan hoeven ze er niet per se even te kopen. En het, wij, die beginnen met die pen en dat ik dan aan het einde zo'n klein gevetje, weet je wel? Doe ik dan als het einde dan hou ik het dan zo weer vast. En dan gewoon het draadje eraan en dan zo'n pijlloodje. Nou, en dan maak ik die panels van en dan hoeven ze ook niet meteen een panel te kopen. En het is heel typisch. Op een gegeven moment gaan ze toch naar een nieuw winkel En kopen ze een panel. En toch vallen ze iedere keer weer terug op het eigen paneltje. Wat ik voor hun gemaakt heb van een pijlloodje. En dat is altijd heel typisch. Het lijkt net of wanneer je. Of het lijkt net of wanneer je. Uh, uh, waar je mee begint te pendelen, dat je daar een binding mee krijgt en dat dat toch dan jouw panel wordt. En dan kun je nog zulke mooie kopen, dat ene, die ene panel kan gewoon in je gevoel gewoon het zijn. Dat kun je niet, dat kun je nog niet uh, wat tevoren uh, beschrijven of doen, maar dat is gewoon zo. Dus wat heb ik vorige week geleerd? Ik heb jullie vorige week geleerd, uh, geleerd hoe je moest gaan pendelen. Ik heb ook je pakt wit papier, je zet middenin een ronde cirkel, en dan doe je in die cirkel een kruis zetten, en dan middenin waar het kruis zich kruist, daar doe je dan je zo voorzichtig ophouden, en van daaruit ga je dan je pendel instrueren, en dan draai je hem gewoon zelf, ga je hem aan de gang zetten, rechts, en dan zeg je, dit betekent ja, en dan hou je hem stil weer, en dan, zeg je, en dan draai je hem naar links, en dan zeg je, dit betekent, als je naar links draait, betekent dit uh, nee. En als ik ook al verteld heb, naar rechts draaien is het vrouwelijk, en naar links draaien is het mannelijk. Waar is dat voor nodig, zou je zeggen? Nou, wanneer wij uh, een jonge duif hebben, dan kun je nooit zien of het een dof of een lavin is, dat heb je ook met kanaries, dat heb je ook met vogels en heel veel mensen in de dierenwereld gebruiken, zonder dat ze zich bezighouden met de spirituele wereld, gebruiken ze altijd een panel om te kijken wat voor een slacht die duif is als er nog een vrij jonge duif is. Kijk, als een duif allemaal een half jaar oud is en het begint te, te, te jagen, dan zie je van eigenlijk wel op de klep dat het een dochter is, maar van tevoren zie je dat gewoon niet. Nou, dan kun je dat doen, nou hou je die dan boven dat kopje van die duif, en hij draait naar links, dan is het een do doffe. en draait hij naar rechts, dan is het een duifje. Zo kun je dat uh, allemaal zelf uitproberen met een dier, uh, wat je waar, een dier waar je niet van weet wat het is en probeert het te maken. Dit heb ik ook gehoord van die man, van die visvink. Want die ging dan uh, daar van die dinghalieren donge, van die, die, uh, die uh, pijlloten en toen zei hij... Goh, die duivenmelkers, die komen bij mij ook altijd halen, die vogelsboeren. Want dan wilden ze kijken, zegt hij, of dat het een manneken of een vrouwken is, die duiven. Dus die man vertelde dat soort tegen mij. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi om dat te horen. Dus zo doen we vorige week het panel aan jullie uit. Ik hoop dat jullie ook goed daarin oefenen. Want als je natuurlijk mensen chakras gaat afstellen dan is het wel de bedoeling dat, je, dat, je, dat je, jij kunt vertrouwen op je pendelen. He, dat je wel uh, merkt of dat dit chakra goed open staat, of dat het dicht staat. Dan moet je erop kunnen vertrouwen. Daarvoor is het heel belangrijk dat je zeker moet zorgen dat je pendelen goed onder de knie krijgt. Want uiteindelijk is dat jouw instrument, he, waar jij mee gaat kijken, waarom voelt die persoon zich zo belabberd, even kijken, staan jouw chakras allemaal wel goed afgesteld. Nou, dan ga ik even vertellen. Dan is het zo, wanneer jij, we hebben zeven chakras, dat is één de kruin. Dat is de eerste, dat begin je ook altijd mee. Als je gaat kijken of dat ze ook staat, dan heb je je voorhoofdchakra. die zit tussen je, net boven je, neus, boven je neus, tussen je beide wenkbrauwen, dat is eigenlijk je derde oog. Zo moet je het zien. Dan heb je je keelchakra. Je zult ook merken dat mensen die moeilijk uit hun woorden kunnen komen, of mensen die met opgekropte verdriet zitten, dat altijd die keelchakra dicht zit. Ze dus kunnen ook hees zijn ofzo, maar een keelchakra zit dicht. Dan krijg je je hartchakra en nou je weet waar je hart zit. Nou, daar zit je hartchakra. Nou, heel vaak kom ik tegen, als ik mensen de chakras ga uh, proberen te gaan kijken hoe dat ze staan, dat mensen die liefdesverdriet achter de rug hebben, of al heel erg gekwetst zijn, heel erg gekwetst zijn, dat ze de hartchakra dicht hebben staan. Dus je kunt later op dat moment ook je liefde toe. Dat merk je dan heel gauw, want zo gauw ik die chakras dan open gaan zetten, dan voel je ze ook helemaal warm worden van binnen. Nou, dan heb je je zonnevlecht, dat is in de buurt van je maag. Daar zit ook de chakra. Dan heb je je centrum, dat is bij je navel. En daar, zit, daar, zit, eh, daar zit ook een, een, een chakra daar bij je navel, dat is het centrum. Daar komt trouwens alles binnen. Het is ook altijd de bedoeling wanneer je te veel invloeden binnenkrijgt, van negatieve invloeden... Van mensen uh, in je omgeving, dan is het altijd heel goed om je, ha je hand plat boven je navel te leggen en drie keer rond je navel te draaien en te zeggen ik sluit me af voor al het negatieve, ik sluit me af voor al het negatieve, ik sluit me af voor al het negatieve. En dan doe je je handpalmen rechtje naar boven en dan zeg je, maar open me voor het positieve. Kijk, dan, dan krijg je ook minder invloeden van, negatieve invloeden van andere mensen bij je binnen. En dan heb je ook nog de... Tjaka, nee, geen tjaka. Les 1. En dan heb je ook nog de staartchakra. En de staartchakra, dat is, die moet goed uh, afgesteld zijn. Want dat is de chakra waar je al oh, met beide benen met op de grond laat staan. Die staart, en je hebt wel eens mensen die misverkort worden in de auto. En dan doen ze zonder zonder ze geleider in de auto. Die contact maakt met de aarde. De staart heeft nut dat hij uiteindelijk binding maakt met de aarde. Dat je daardoor goed geaard bent. Bij ons, wij hebben onze staart niet meer. Als je van heel prehistorische historisch mensen ziet, dan hebben ze een staart. Dat schijnt ook in de dingen die zijn er eens gehaald. net zoals je dat ook wel eens bij honden hebt, die lange tijd altijd de staart afgekat zijn, die krijgen op een gegeven moment toch geen staart meer. Zo is dat bij ons eigenlijk ook gebeurd. Dus die, die, die staartchakra is eigenlijk het verlengen van ons lichaam naar de aarde Die moet altijd goed... De meeste die moet gewoon goed openstaan, dus niet dicht zijn en niet te ver open, maar goed openstaan, want doordat die, die stijtchakra goed afgesteld is, zul je minder gaan zweven. Ik zie dat er inmiddels ook uh, Esmiralda uh, binnen is gekomen, goede naam die Esmiralda, maar het is de bedoeling dat die, die tijdchakra heel goed afgesteld is. Mensen die te veel lopen te zweven, en, en, en, en niet meer, zonder in, in de werkelijkheid vertoeven en allemaal maar uh, dingen, die moet je goed, die tijdchakra. Altijd goed kijken of dat die goed afgesteld is. Dan ga je die chakras, die heb ik net opgenoemd, die hebben verbinding met elkaar. Als ik hier boven in de, in de chakra positieve energie binnen wil brengen en iedereen die met de handoplegging uh, werkt, en die wel eens meer mensen energie geven, die weten, en dan leg je hand op de, op de kruin, en dan komt die energie, komt daar binnen. Nou, die stroomt als er lekker op staat, stroomt dat naar je keelchakra. Maar is je sterk uh, uh, keelchakra nu gesloten, dan komt die energie niet meer verder. Het is de bedoeling dat die ook goed afgestemd wordt, afgesteld wordt, en dan gaat die door naar je hartchakra. Dus het is de bedoeling dat ze allemaal evenredig openstaan. Dan kan de energie helemaal goed doorstromen. Hetzelfde als met de reolering, Als je op een gegeven moment ergens een, een verstopping hebt of een aftakking, en die zit verstopt, dan stroomt het ook niet meer goed door. Nou, zo moet je het ook zien. En om je aura en je lichaam heel erg goed gezond te houden, is de bedoeling dat je chakras heel goed doorstromen en op elkaar zijn afgestemd. Ik zie de anorcist dus ook binnengekomen. Goedenavond, lieve anorcist. Ook leuk dat jij er weer bent vanavond. Dus wat ga je doen? Dat kun je dan wel doen met je pendelen. Dus wanneer je nou heel erg goed kan pendelen, dan kun je dat doen. Mensen die bij mij de cursus hebben gevolgd, die hebben, het, die hebben het geleerd. Ik wil nu ook binnenkort gewoon um, cursus gaan geven. Dus ik ga één avond helemaal wijde aan het pendelen. Als het panelen goed onder de knie krijgen en dan ga ik een paar avonden uh, geven voor, om goed die aura, aura healing te doen. Het is ook altijd een onderwerp van een les. Ik geef al zeven lessen voor die ontwerp, ontwe ontwikkeling van de zesde zintuig. En die avond vinden ze ook altijd de mooiste les, want dan uh, kunnen ze zelf bezig zijn. En dan kunnen ze allemaal bij elkaar oefenen en dat is natuurlijk wel leuk. Maar wat is nu de bedoeling? Dat pendelen, daar gaan we dan vanuit. Dat we het goed kunnen Daar blijf ik toch op hameren, want dat is heel belangrijk. Dus je kunt niet zomaar zeg zeggen, oh ja, ik zal die pendelen maar even boven houden. Het zal wel goed zijn. Nee, jij moet als behandelaar, of als je dat wilt doen, zeker zijn dat jouw pendel reageert zoals jij dat graag wil. Nou, zoals jij, dat jij erop kan vertrouwen. Nou, dan ga je, laat iemand heel rustig gaan zitten. En dan doe je de pendel boven die persoon zijn kruin. En mensen die nu samen thuis zijn, die kunnen, die nu samen thuis zijn, die kunnen bij elkaar oefenen en kijken of het dan lukt. Dus ben je met z'n tweeën, dan kun je dat doen. Maar nou, dan doe je die, die uh, pendel, die doe je boven de kruin. Kun je kunt het ook bij jezelf doen. Maar dan moet je wel voor een spiegel gaan staan. Gaat die panel op een rustige manier draaien naar rechts, dan wil zeggen dat jouw panel goed openstaat. Gaat die pendel als ik het te keren naar rechts, dan kan het zijn dat je chakra te ver openstaat. En dan moet je die, uh, die, die chakra, moet je dan een beetje bijstellen. Dus staat hij te ver open, dan als je daar de pen boven hangt, dan draait hij als een gek naar rechts, dus niet op een rustige manier, maar heel hard, draait hij dan naar rechts. En dan ga je die chakra, ga je, moet je dan dichtdraaien. Het beste is, dat je eerst alle chakras onderzoekt, en daarna, daarna, ga je ze dan één voor één afstellen. Kom je nu bij de voorhoofdchakra en die chakra, dan hangt die stil. Dat is nog veel erger. Dat is veel erger als je stil hangt, dat die niet, niet ver open staat. Of hij staat dicht. Maar als je stil hangt, dan werkt hij niet. Dan, dan, dan doet hij niks. Kan, als hij als gek naar links draait, dat wil zo zeggen, dan is de chakra helemaal dicht. Dus altijd rekening houden. Wanneer je boven in het chakra, dus dat is boven je kruid, boven je voorhoofd, bij je keel, bij je hart, bij je maak, bij je centrum en bij je sluit. Als je daar de, de pendel boven houdt, dan moet de pendel op een rustige manier naar rechts draaien. Draait hij als een gek naar rechts, staat hij te ver open. Draait hij als een gek naar links, zo gaat hij naar links draait, dan, dan staat hij al dicht. Dan moet je hem weer open gaan zetten en hangt hij stil. Dan moet je hem natuurlijk weer gaan activeren. Nou, hoe doe je? Dat? Je moet als iemand zijn chakra, zeg maar, we zullen beginnen. Hij staat te ver, oh, dus hij draait als ik dit maar eens. Verder is gewoon die helemaal dol geworden, zeg maar. Nou, dus hier moet je moet jij dichter gaan. Dan ga je, ten beelde, denken dat boven op die chakra een knop zit. En die pak je dan tussen duim, een wijsvinger. Dus je denk dan, ik denk, aan, denk beelden, dan zit een klop, En dan pak je daar mijn wijsvinger en dan draai je. Dan draai je naar rechts. Dus je draait dan naar rechts. Je moet het altijd zo denken in gedachten. Als ik een fles open draai, dan draai ik altijd naar rechts als ik hem dicht draai. En die draait altijd naar links als ik hem open draai. Dus in dit geval moet die chakra wat bijgesteld worden en wat gedraaid worden. Dus je pakt hem vast en je draait, Je dat daar een knop zit, en je draait, een paar slagen naar rechts. Dan kijk je weer met je panel. Dan kijk je weer met je panel en als die dan op een rustige manier draait, dan weet je dat je die goed opstelt. Nou, zo ga je ook te werk. Links is dicht. Zo ga je ook te werk met de keelchakra. Zeg maar, die keelchakra die staat dicht. Dus die staat helemaal. Nee, links is open. Je, je moet je naar nou voorstellen dat je op dit moment een fles in de pakt. Waar zo'n schroefdop op zit. En als je dan die schroefdop opdraait. Dan draai je altijd... Naar links. Van de klok, tegen de klok in. En als je iets vast draait, dan draai je met de klok mee. Dus als je iets dicht draait, draai je, uh, open draait, dan draai je met de klok tegen de klok in. Maar dan zo draai je hem uh, dicht. Kijk, ik heb in dit geval de kwets bij me. Dus dan draai ik, zo draai je hem naar van de klok af tegen de klok in, dan draai je hem open. En met de klok mee, dan draai je hem dicht. Duidelijk, het schijnt in Engeland, geloof ik, is het net andersom. Dus, als je... Je pakt zeg maar een fles limonade, kun weet niet die je een fles limonade in huis hebben, of een flesje, uh, weet ik het, uh, jugurant, of een flesje, of een dop van een, van een, van een, van een, van een champotje. Kijk maar, als je een champotje de deksel en je draait hem naar rechts met de klok mee... Als je zit zo, je draait naar rechts, dan draai je dicht. En als je het potje open draait, dan draai je naar links. En zo moet je ook, wanneer je chakra open moet draaien, dan moet je naar links draaien. En als je chakra iets dicht wil draaien, dus dat het snel draait, dan draai je naar rechts. En dat doe je dan. Oh. Dus, nou begrijp je het, wij zoals het zegt, maar met een schimpotje kun je het ook kijken. Pak maar een deksel. Dan kun je zeggen, o oh ja, met de klok mee is het dicht. En met de klok tegen de klok in, is het altijd open. Dus wanneer een chakra dicht is, dan draai je hem open en dan draai je naar ligt. Als die helemaal dicht staat, hè, dus helemaal, dan kun je als hij gek draait, dan ga je... Denk, je moet altijd denken, denk beeldig, dat daar waar de zak vast zit, een knop zit. En die pak je dan met je beide vingers, zogenaamd de knop vast, eh, dacht hè. Gedachte, en dan draai je, vijftien keer, draai je dan naar links. En dan kijk je weer eens met je, met je panel. En dan zul je merken dat die al een heel stukje open staat. En zo kun je, en al die chakras heel mooi met elkaar uh, afstaan. Ik ga toch de komende tijden nog regelmatig met jullie allemaal herhalen, omdat ik gewoon vind, als je dit kunt, dan kun je heel veel betekenen voor mensen in je omgeving, die zich niet zo lekker voelen. Die zeggen, kom eens, zal ik eens even zeggen. Iedereen kan dat. Chakra healing kan iedereen. Daar hoef je niet bij een speciaal paranormaal begaafd voor te zijn, dan moet je alleen maar vertrouwen op je panel, we weten nou, als die panel van mij zo draait, kan ik erop vertrouwen dat dat ja betekent. En als je links draait, kan het betekenen dat dat nee betekent. Dan kun jij met je panel mensen in chakras, kun je die dan uh, openen of dicht draaien. Wanneer je dat dan allemaal gedaan hebt, dan kun je de aura aan de zuiveren. Je pakt dan een vierhoogstokje. En dat steek, steek je aan, en dan ga je met, en als het dan rookt, daar, dan laat je de mensen zo een beetje van staan, met de, handen, de armen een beetje van hun af, en dan doe je, met dat wierookstokje ga je zo helemaal langs het lichaam. Ongeveer een centimeter of vijftig vandaan. En dan ga je zo, dan laat je die rook eigenlijk zo een beetje in die aura komen. En dan ga je zo terug van die arm en dan ga je zo omhoog en dan ga je zo langs het lichaam. Dan kom je zo bij de voeten, dan ga je zo tussen de benen omhoog en dan kom je zo weer terug. Aan de andere benen, ga je zo weer langs de arm en dan ga je zo weer langs het hoofd. Dan maak je nog een keer een slingerende beweging zo uh, aan de voorkant van het lichaam. En dit doe je ook aan de achterkant van het lichaam. Je zult echt merken wanneer je dat doet, dat die mensen zich nadien, ze heel prettig kunnen vinden. Kijk, een aura is een onze beschermlaag die, die vangt eigenlijk heel veel ook op. He? Waar die chakras op te dienen, he? dat zijn de uitgangen van, ook het einde van ons aura. En een aura is veel belangrijker voor ons, het is iets wat we niet zien. Dus ik, straks al zijn mensen, mensen die het wel zien. Hebben die daar uh, speciaal uh, kunnen zien, en jullie kunnen het ook zien. En weet je wat je nou eens moet doen? Je moet nu eens even, doe dat maar eens als oefening, kijk of het bij jullie lukt. En dan moet je eens even naar iets kijken. Je kijkt naar iets een beetje starend, dus je gaat nu even je gedachten wat uitschakelen, en je gaat dan naar iemand kijken die in de kamer is maar ook bloemen. Bloemen hebben ook een aura. Dat moet je maar eens doen. En dan kijk je daarna. En dan op dat moment, als je goed gekeken hebt, dan moet je je ogen dicht doen. En dan langzaam laten komen, dan zie je het, uh, het silhouet van, uh, van iemand. En dan zie je de lichtgevende uh, uh, dingen eromheen. En dan zie je wel, want een aura zie je vaak met je ogen dicht. Doe het, probeer het maar. Of als je een hond in huis hebt, doe het maar. Je kunt het ook met je eigen, eigen vinger doen. Zeg maar, je doet... Ja, nu zie ik ze al bij mij. Als je nu je vingers, je hand voor je houdt, Doe je, hand, je handpalm naar je, naar je gezicht gericht, dan weet beetje van je af. En doe je, je vingers tegen elkaar. En dan ga je je vingers langzaam open doen. En dan zul je al dat eerste laagje. Dat zie je dan. De meeste mensen zien het. Ik weet niet wie van jullie het ziet, maar dat zie ik al. En dan moet je daar met een beetje starende blik naar kijken, hè. En dan zie je dat hè? mooi hoor. En dan, en dan kun je op een bepaald moment, dan heel verder je vingers van elkaar, en dan zie je ook die, die uh, laag zie je dan helemaal. Dan zie je daar tussendoor net zoiets als dan wanneer het zeg maar, je weet wel, als een kachel warm is. En je kijkt dan zo naar, nou, dan zie je ook zo. Nou, zo zo'n, zo'n, ja, een laag, zonder kleur, maar die zie je dan ook boven de kachel hangen. Ja. Dan moet je je ogen iets dichtknijpen. Dan zie je het beste, want je moet eigenlijk heel geconcentreerd er naar kijken. Als je ook iets dicht knijpt, zie je het nog beter. Dat moeten jullie ook eens een keer doen. Nu is het mooi weer. En als je naar buiten bent, dan moet je eens een keer bij een boom zitten of zo. Dan moet je eens uh, naar die boom kijken. En dan moet je gewoon naar die boom gaan zitten kijken. Eigenlijk in gedachten zo. En dan moet je ook zo je uh, uh, ogen half dicht doen. Dan zie je allemaal dat allemaal witte, glinsterende, allemaal glinsterende bolletjes in de lucht houden. Het is heel mooi om dat waar te nemen. Dan kun je zien dat er heel veel energie in de lucht hangt, waar we normaal niet op letten, maar die zie je dan. niet. tussen de bomen in, zo zie je die bolletjes. En het is, het, is het dus je moet een starende blik. Zeg maar, zit er zit nog iemand tegenover je, dan ga je die gewoon even aanzitten staren, en dan doe je je ogen dicht. Ik heb nou geen voorbeeld hierbij, maar alleen mijn eigen hand. Is hetzelfde wanneer je nou je ogen dicht doet, dan doe je ogen eens dicht en doe je hand, want dan kun je zien dat een aura uh, wat verlaagd dat het heeft. Dan moet je je ogen eens dicht doen en dan moet je gewoon eens dus je hand zo voor je ogen doen en met je maar Ik doe dat met mijn linkerhand en dan moet je gewoon je ogen dicht doen en dan moet je die hand eens dicht naar je gezicht brengen, dan voel je dan voel je dat. Dan moet je een paar keer goed op de neer gaan. Dan voel je dat op het moment dat daar iets tussen komt. Dat er een druk tussen Kijk, en het is die aura die zo belangrijk is. Wanneer we nou in de supermarkt, dan kunnen we dus als we naar een supermarkt gaan, of, of naar plaatsen waar heel veel mensen zijn, kunnen we ons eigenlijk soms in één keer helemaal niet prettig doen. En dat komt. En zo gauw dat we dan dat uh, terrein verlaten, op de supermarkt verlaten en we zijn buiten, dan is dat onbehaakelijk gevoel, is dan weg. Nou, op het moment dat mensen dicht op elkaar zitten, dan raken elkaar ze ouder. Die komen met elkaar in contact. Je hoeft niet gelijk iemand tegen iemand aan te hangen, maar zo ongeveer een centimeter of vijftien van iemand afstaat, dan de chakra van, dan de, de de aura van die mensen, en jouw aura, die raken elkaar. Zit er bij je nu in openheid, je voelt heel veel dingen, die chakras, in die chakras krijg je ook heel veel uh, gevoelens door en al. Nou, van spiritueel te kunnen functioneren is het ook heel erg goed dat die chakras goed afgesteld zijn. Krijg je ook veel meer uh, makkelijker alles binnen, vanuit de overige wereld. En op het moment, die chakras elkaar raken, en er staat iemand voor jou, die zich nu lekker voelt, of die ziek is, dan komt dat bij jou binnen. En op dat moment dat het, uh, uh, komt bij jou het ziektebeeld van de persoon via jouw aura bij jou binnen. En dan kun je je gewoon zo helemaal niet lekker voelen, ik denk ik kijk het nou in één keer. Nou, zo gauw dat je naar buiten gaat, is dat weg. En daar moet je altijd rekening mee houden. Ik heb het lang gehad dat ik in, als ik in, in de ene in wachtkamer zat van een ziekenhuis, dan ging ik gewoon zeg maar, met iemand mee, die op, die op controle was, En dan reed ik auto en dan ging ik gewoon mee in de wachtkamer. En dan zat ik in die wachtkamer en dan weer. ik me een partijtje. Dan voelde ik me dan nou een ellendig geworden. Dan dacht ik, volgens mij ik krijg ik het aan mijn hart en ik krijg ook al geen lucht meer. En ik krijg al dit meneer, en dan ging ik naar de toilet en denk ik, oh ja, het was op de moet vandaag afsluiten. En dan ga ik me afsluiten, dus ik sluit me af voor het negatieve, want die, die, die, die centra bij je navel, dat is de bedoeling, dat je die altijd, je mag gewoon openstaan, maar dat je die zelf even dicht draait met de gedachte. Met de, met de ik sluit me afhalen op het negatieve, maar ik open voor het keer over het positieve. En dan heb je daar minder last van. Dus zo zie je maar hoe belangrijk het is. Hoe belangrijk het is dat je altijd euh, weet, als je ergens in een massa van mensen bent en je voelt je eigen op een gegeven moment niet lekker meer worden, dat het dan niks te maken heeft met jou, dat het niet jij is die iets markeert, maar dat je de energie binnenkrijgt, of de invloed binnenkrijgt van de mensen die in jouw omgeving zijn. Ik ben ooit zelf over de winkel uitgelopen, dat ik niet meer wist wat ik had. Ik dacht, ik val wel een keer te plekken dood neer. En toen was ik buiten en dan was het weg en was het was iedere keer zo. En dat is altijd waar je dan, dat dat de reden kan zijn. En als mensen bij je komen, die hebben een beroerde tijd gehad. Neem één van me aan, mensen die een beroerde tijd hebben gehad, zullen nooit de, de chagras goed afstaan. zijn. En is daardoor ook de aura vervuild en moet je die aura met, het beste is met wierook van een gewoon eventjes die, die, zo krustgevend, even die aura zo uit, uh, roken. En dat is altijd heel erg goed. Dus zo kun je ook iemand die psychisch, uh, op dit moment heel erg, uh, uh, in de knoop zit met zichzelf op deze manier helemaal weer gezond maken. Mijn dochter die heeft in de psychose gezeten. En die heb ik met die aura En met het uitroken. En is die helemaal zonder medicijn. van die uh, daarvan afgekomen. En ik weet nog goed dat ik. Uh, ze was dan bij de psychiater. En die had, had ze tegen verteld. Want hij vond dat ze best wel. Uh, snel uit de psychose opkomen was. Dat het best goed ging met haar. Toen zei ze, Ja maar dat doet mijn moeder. Zus en zo. En toen uh, zei hij. En ik had het toen geleerd aan, die kwam toen in België. Ik had het toen geleerd aan Marion. En Marion, die, uh, die deed het elke dag, ver niet aan. En toen zei je... En toen zei hij: uh, Van dan wil ik toch eens een gesprek met jouw moeder hebben. Dan ben ik, nou, ben ik meegegaan een keer, en dan heb ik aan hem uitgelegd wat ik eigenlijk deed. Maar hij stond er helemaal niet negatief tegenover. Want hij zei ook: Ja, er is iets aan de hand. Ik kan het niet verklaren, de, de medicijnen neemt ze niet meer en ze komt er toch helemaal uit. Dus ik kan alleen maar zeggen dat, dat het voor mij ook wonderlijk is. Dus het, het, het werkt echt. Ik, heb, ik, ik durf dat te vertellen omdat ik het zelf heb, uh, van nabij heb meegemaakt met mijn dochter. En als er nu ook mensen bij mij komen... Als er weer mensen bij mij komen die zich ook eh, niet lekker voelen en zo, dan kom je zegt ik zal even je chakras even afstellen. Nou, en dat doe ik dan ook in de voedingsdraag, ook de best prettiger. Kijk, nu heb ik binnenkort weer een bijeenkomst. Hè. Binnenkort gaan we weer, uh, ga ik weer begin één keer in de maand de bijeenkomst organiseren. Nou, het eerste wat we de eerste avond doen, is bij elkaar de chakras afkomen, hè, Want Dan hebben ze weer een hele zomervakantie achter de rug. En je ziet dat vaak mensen, eh, mensen hebben soms door eh, verdrietende de sluit ze de, de, de hartchakra om. Zij horen dan heel hard, kunnen hard en bitstrik zijn. Goh, dank je voor uh, het fysiatieve sunset. Je bent aangenomen en vandaag de eerste dag. En jij ook morgen heel veel sterkte, Jan. Die, nadat je uh, je afscheidswoord al geschreven hebt. Ik wens je morgen nog een hele sterke dag. En heel veel goeds. En ik hoor jou wel een keer of... of. Via telefoon of via uh, of weer op de chat. Maar in ieder geval, neem morgen waardig afscheid van je moeder. En dat, dat doe je ook, dat weet ik gewoon. En je weet hè, krijg je emoties als je je afscheidswoord moet schrijven. Laat ze maar komen. Er is niemand die jou dat kwalijk noemt. Als het even te zwaar wordt, slik, slik het even weg, wacht even en ga dan weer verder. Op het moment dat je de emoties op moet komen, dan zucht je gewoon een paar keer, je slikt een paar keer, je wacht even en je gaat weer verder. Dan krijg je weer wel zelf de kracht om weer verder. En weet in ieder geval dat je moeder uh, bij je is. Die is bij je en die, uh, die zit te kijken zo. En je moet maar denken dat je tegen haar staat te vertellen en je eigen afsluiten voor iedereen die daar is. En je moet maar denken, maar ik ben je nou tegen jou aan het vertellen. En op het moment dat je zo denkt, dan zul je merken dat, dan zul je merken Jan, dat je, je kracht krijgt. Je moet gewoon in je gedachten alleen maar je moeder in je gedachten halen. En denk ik ga dit voor jou, ja, tegen jouw kaartjes dat vertellen. En dan merk je dat je daardoor kracht krijgt. Het zal best uh, goed gaan. En natuurlijk kun je, uh, kun je emoties krijgen. maar Dat is normaal, je bent een mens hoor. Een mens met gevoel. En je moet het allemaal zo denken, Jan. Wanneer, en dat telt voor iedereen, wanneer iemand zijn vrouw gaat begraven. Zijn vrouw gaat begraven, en hij haalt niets. Dan zeggen ze, nou, die heeft ook niet van zijn vrouw gehouden. En als die eh, snikkend in elkaar gedoken achter de kist loopt. Dan zeggen ze, moeten hem ze janken, volgend jaar is jou jouw ander. Want zo wordt er gesproken. Dat is een mens eigen. Dus, lieve Jan. Sterkt en ik zal in gedachten morgen bij jou zijn. Ik zal morgen even om half tien een kaarsje voor je gaan branden. En ik zal jou vanuit hier ook kracht sturen. En als Anneke zegt, Jan, je zal zien, dat je op het juiste moment wordt gedragen En dat is ook zo. Ik zie dat onze eigen fuus komt ook binnen. Die komt nog even voor het tegen het afscheid even knuffelen. Want ja, die mond heeft gezat knuffelen, hè. Anders kan hij de week niet door, ruikjes. Zonder uh, een redelijk knuffel die de week niet door. Dus als iedereen zegt, je merkt dan een ander soort kracht. Dat kun je ook niet, dat kun je ook niet. Ik denk, weet nog goed. Dat kan. Dat je via meditatie ook, ja, ik, ik zal volgende week de meditatie doen voor je chakras hier. Die heb ik ook, hè. Een meditatie voor je chakras hier. Dat zal ik volgende week uh, maanden doen. Dus is best wel een hele fijne, fijne meditatie had. Maar dat is ook zo, hoor. Wat, je, wat jij zegt, je krijgt dan een heel andere soort kracht. Ik weet nog goed dat ik altijd uh, heel veel op kerken kwam. En dan liep ik altijd langs de graven en ook altijd de kinderen liggen. Hè? En dan zie je altijd die moeders, altijd de tuin, tuinen bezig en altijd de bloemetjes aan het zetten in het voorjaar. En die zijn er altijd bij de kinderen. En dan ben ik altijd nieuwsgierig. Hè? Dan, ik weet gewoon dat ze kracht hebben, maar ik wil altijd bevestigd worden. Hè? Als ik uh, dingen weet vanuit de sfeer, hè, dan wil ik altijd bevestigd worden door anderen dat het ook zo is. En dan zei ik zo tegen die uh, moeder hem, nou, hè, ben je een tuintje weer aan het maken voor je dochter, of voor je zoon, of hoe je dat dan op de, welke zei. mogen zijn. Ja. En dan zeg ik van, en, hoe gaat u er nou mee om? En dan vraag ik, zeg ik niet, hoe voelt u zich nu? Ja, je mag dat vragen, uh, Colinda. Ik zie dat Bas ook binnengekomen is, goedenavond lieve Bas, welkom. En dan zei ik tegen die moeder altijd, hoe gaat u daar dan mee om? Ik kom niet te vragen, hoe voel je je eigenlijk? Want die mensen voelen eigenlijk regelmatig erg kloten. Ja, dat is gewoon zo. Maar, dan vraag ik dat. En dan zei ze, nou dat klinkt misschien heel vreemd, maar ik heb daar vrede mee. Zeg zijn moeder dan. Het is dus net of ik mijn zoon of mijn dochter vanuit de sferen, gewoon bij constant kracht geeft. En is dan zo moeilijk. Als je dan mag horen van een moeder. Want je moet er toch niet bij nadenken dat je kind overleden is. Hè? Alleen dat dan zou je haar uit je hoofd trekken. Maar als je dan die mensen dat hoort praten. Dat ze dan zoveel kracht en steun krijgen vanuit de andere wereld. Van de persoon die overleden is. Dat ze daardoor de moed en de kracht hebben om iedere dag weer door te gaan. Is natuurlijk geweldig. En in ieder geval, lieve burger, ik wil jou al zo vast feliciteren, morgen met je verjaardag. Dus in ieder geval, bij deze, een hele, hele fijne verjaardag voor morgen. En ik hoop dat het allemaal goed mag gaan met je. Een heel fijne verjaardag. Ze in een Brabantse, die heeft in Amsterdam gewoond. Nou, ik krijg niet het gevoel, Colin, dat, eh, dat je andere knie ook oprecht moet worden. Dat krijg ik niet. Stop er toch onderhand eens mee om naar het ziekenhuis te gaan. Die knie daar is nou helemaal... Een, een, een item wat bij jou hoort, wat bij jou past, en laat het toch gewoon nou eens uh, voor wat het is. Daarna toch gaan we niet in je snijden. Ja, sinds het die is. Uh, die is, uh, hoe heet het, die is weer een Brabantse. Hè? Maar die ken ik ook al een hele tijd hoor, die Sunset. Ik weet nog goed dat we pas op de chat zaten, pas op internet zat, op die chat. Toen zaten we altijd op, uh, hoe heet dat nou, hoe heet nou ze, uh, was dat ook alweer. Ja, we zaten te praten met elkaar, ik weet het van niet. Ah, graag gedaan, hè, lieve ja. burger. Heel fijn verjaardagmorgen. Ja, dat is gewoon zo, dat is iedereen gewoon zijn keus. Maar in ieder geval, lieve mensen, jullie weten daar komt onze kus in de, in de uitzending. Donacht is een nieuwtje vooraf geweest. Daarna uh, kwam ik, zei ik. Waarom ik, zei ik, en met een, uh, ja, ik heb het vanavond over de chakras gehad, volgende week, op MSN was dat, gezellig. Ja, dat klopt, op MSN. jij was mijn spirituele dochter, hè? dat weet je nog wel, hè, sinds Was jouw spirituele moeder, hè? Met z'n allen op MSN, hè? Was wel leuk, ja. ja. Dat is eigenlijk niet meer, denk ik, hè. En, en, en, dat is nou allemaal Facebook geworden geloof ik, hè. Dan kun je ook praten hè, met elkaar, hè, uh, dingetje na, en uh, klebbelen met elkaar. En dan komt onze kus. Nou, jullie weten van morgenavond, daar komt uh, Sunset. Van 9 tot 10, ik weet niet wat voor onderwerp dat ze morgen heeft. Maar het gaat over uh, met een shamaan, het zal wel uh, heel uh, interessant zijn, denk ik. En... Ook het. Uh, Red, Red heeft morgenavond ook een uitzending. Ik dacht, geloof ik, na. Na. Uh, Sunset. Of. Ehm. Uh... Ze heeft morgen een uitzending om 9 uur samen met haar vriendin. Anilia de shaman. En waar hebben we het dan over? over? Over het leven van de shamanen? Nou, dag lieve Anneke. Ook jij bedankt dat je er was vanavond. Dat was trouwens weer een tijdje geleden. Dat was een paar weken geleden had je het is ook even. En ik hoop je gauw weer te mogen ontmoeten hier bij ons. Wink, die komt naar Sunset en dan komt een red. Zeg dat niet. Eerst komt Sunset, dan naar Wink en dan Marianne en, en ik. Ja, we beginnen nou weer wat winteravonden te worden. Ik moet nog twee weken naar, uh, naar de Duivenclub. Dus vrijdag nog en de week erop vrijdag en dan uh, daarna die week dan uh, ga ik weer... Uh, op de chat bij Adriaan, bij Shonen, en bij Els. Bij uh, en bij Els. Dan heb ik weer even, uh, dan ben ik weer, ik heb van april tot, uh, nu ben ik oh, al s'avonds. Uh, van begin april tot, uh, tot volgende week de 19e geloof ik hè. 19 de 17e, dat is de laatste uh, vlucht. En dan kan ik weer. Hartstikke fijn, Anneke. Altijd leuk om je te ontmoeten. Nou, het is uh, zo, en dan kan ik ook weer uh, bij Adrien naar zijn uh, kooppaardje luisteren op zijn computers. En daarna naar Elsa Showboy. Dus allemaal. Lieve mensen. Niet daar van Guts. Ik ben er voor jullie zaterdagavond weer om acht uur. Allemaal heel veel iets En op z'n vragendst gezegd. Houd doe. Hartstikke fijn, Anneke. Altijd leuk om je te ontmoeten.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 Ben, ben, ben ergens, dur, dur, um, ja, ja, ja, ja, nou ja, dit is, uh, ja hallo, uh, dit, dit, dit is Ridder Radio, ik zal de microfoon even een beetje bijdraaien, zo, nou, uh, kunnen jullie hem ook nog zien ergens, uh, ja, ik, ik ben helemaal rood, dan, dan klopt dat ook, um,